Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. VN-inspecteurs na onderzoek in Syrië geland in Nederland. Topcriminelen jarenlang afgeluisterd. En zeker vier keer matchfixing in Nederlands betaald voetbal... zegt Duitse officier van justitie. Het weer, morgen veel wolken, maar valt in het zuiden ook wat zon. In het noorden kans op een bui. Volgende week blijft het droog met meer zon. En het wordt ook warmer. Op Rotterdam Airport is het vliegtuig geland met de vn wapeninspecteurs... die onderzoek hebben gedaan in Syrië. Ze zijn vanuit Beirut naar Rotterdam gevlogen... in een toestel dat door de Duitse regering ter beschikking is gesteld. Er is voor Rotterdam gekozen omdat in Den Haag het hoofdkantoor staat... van de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Het materiaal dat inspecteurs in Syrië hebben verzameld... wordt onderzocht in verschillende Europese laboratoria... mogelijk ook bij TNO in Rijswijk. In de Verenigde Staten vindt politiek topoverleg plaats... over een mogelijke aanval op Syrië. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken en minister Hegel van Defensie... overleggen telefonisch met democratische en republikeinse senatoren. En er zijn nog meer kopstukken bij betrokken, zegt correspondent Wessel de Jong. Susan Rice, de veiligheidsadviseur van Obama, is erbij. De directeur van het National Security Agency is erbij. Dus je mag aannemen dat die congresleden wat meer te horen krijgen... dan uh, Kerry gisteren vertelde in zijn publieke rechtvaardiging... van de mogelijke aanval... Die ministers, de adviseurs zullen kritiek krijgen van de senatoren. Bijvoorbeeld dat het Witte Huis niet echt een plan heeft. Met andere woorden, er gaat zeker gepraat over wat er staat te gebeuren na de kruisraketten. Stel dat Assad terugslaat, of dat hij vergeldingsmaatregelen neemt tegen Israël. Nou, dat zullen allemaal vragen zijn die, die straks aan bod komen, waar we hebben natuurlijk gisteren nog niks over gehoord hebben. De Russische president Poetin wil dat Amerika bij de VN bewijzen laat zien... dat Assad achter de chemische aanval zit. Uh, misschien krijgen de senatoren die bewijs te zien. Heeft het Witte Huis al gereageerd op Poetin? Nee, maar de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, McFaul, heeft dat wel gedaan. Hij schrijft zojuist op de Twitter dat hij de toon van Poetin onaangenaam vindt. Nee, goed, hij zegt dat wat diplomatieker. Hij zegt dat hij de toon uitdagend vindt. Hè, zo van kom erop met je bewijs, dan schiet ik er gaten in. Nou, de vraag van Poetin zal Washington dus zeker niet het idee geven... dat hij zich nu opeens anders gaat opstellen, hè? Poetin heeft zich altijd hard gemaakt voor Assad. En dat zal hij waarschijnlijk ook blijven doen. Dus dit verzoek lijkt nou niet de opmaat tot een, een nieuwe diplomatieke doorbraak. Ja, correspondent Wessel de Jong in Washington. Het bijpraten in Washington gaat op morgen door. Zojuist wordt bekend dat leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... morgen een briefing krijgen van het Witte Huis over de crisis rond Syrië. Eerder vandaag haalde dus de Russische president Poetin fel uit naar de VS. Wessel zei het al. Hij zei dat als de Amerikanen zeker weten dat Assad in de maskers chemische wapens heeft ingezet... dat hij de bewijzen maar op tafel moet leggen. Volgens Poetin was de aanval in de maskers, waarbij honderden mensen om het leven kwamen... een provocatie van de oppositie, correspondent David-Jan Godfoy. Want zei hij, waarom zouden troepen van Assad het doen... Als ze in het offensief zijn uh, en de oppositie hebben omsingeld in verschillende regio's, om in die omstandigheden letterlijk zei die, een troefkaart te geven aan degenen die roepen om buitenlandse militaire inmenging, zou de grootst mogelijke onzin zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... heeft het reisadvies voor Libanon aangescherpt. Niet-essentiële reizen worden afgeraden... vanwege de ontwikkelingen in Syrië, het buurland van Libanon. Wie al in Libanon is, moet extra waakzaam zijn. Vooral in de grensregio's is het gevaarlijk... omdat gewapende groepen daar met elkaar vechten. In Libanese steden vielen de afgelopen weken... tientallen doden bij bomaanslagen. De Syrische burgeroorlog heeft de spanningen in Libanon opgedreven. De Shiitische Hezbollah-beweging steunt het bewind van president Assad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 Het OM zegt dat het afluisteren van telefoongesprekken steeds minder zin heeft... omdat criminelen de telefoon steeds minder gebruiken. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Staatssecretaris Teven van Veiligheid ontkent dat gevangenissen te sober worden. Hij reageert op politiek van de Raad voor Strafrechtstoepassing... die zegt dat de verzoperingsplannen van Teven ingrijpend en onverantwoord zijn. Teven wil gevangenen eerst in een sober regime plaatsen... en ze vervolgens privileges laten verdienen als beloning voor goed gedrag. De raad voor strafrechtstoepassing zegt dat de eisen daarvoor zo streng zijn dat een normaal mens daar niet aan kan voldoen. Tevers spreekt dat tegen. Volgens hem kan het plan verantwoord worden uitgevoerd. Er is bewijs dat ook voetbalwedstrijden met Nederlandse clubs zijn gemanipuleerd. In 2009 werden vier wedstrijden in Nederland beïnvloed. Dat zegt een Duitse officier van justitie, Andreas Bachman. Hij is al jarenlang bezig met de aanpak van matchfixing. Verslaggever Margriet Brandsma vroeg aan Bachman om welke wedstrijd het gaat. Maar dat kon niet wilde hij haar niet vertellen. Hij zegt namelijk de informatie is ook bekend bij de Nederlandse justitie... en hij wil zijn Nederlandse collega's niet voor de voeten lopen. Bachman bevestigde overigens wel dat het om betaald voetbal gaat... dus wedstrijden in de eredivisie of jubilair league. Hoe heeft hij deze gevallen van fraude ontdekt... Belangrijk zijn altijd in dit soort uh, gevallen de getuigenissen van, van verdachten. Maar, zo zei Bachman gisteren tegen me, ook heel belangrijk is informatie die we hebben gekregen uit afluistering.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 Inderdaad, in Duitsland telefoons afgeluisterd, in Nederland ook samen met collega's. En op grond daarvan zijn we tot de conclusie gekomen dat inderdaad in het jaar 2009 vier wedstrijden van Nederlandse clubs zijn gemanipuleerd. 2009 is er ook iets bekend over de jaren daarna? Ja, over de jaren daarna uh, vertelde Bachman mij uh, zijn ook informatie, of uh, in de jaren daarna zijn ook Nederlandse wedstrijden uh, gemanipuleerd. Dan moet je vooral denken aan internationale competities, zei Bachman. Ja, kan ik bestätigen. Um, ik wil aber nicht bestätigen, dass es Spiele sind in de Niederlanden, sondern ik wil bestätigen, dass wir uh, niederländische Mannschaften haben, die möglicherweise benachteiligt worden sind durch Spielmanipulationen. Dat heißt also, dass auch teilweise auf Schiedsrichter eingewirkt worden ist, um Spiele zu verändern, um Ergebnisse dann wunschgemäß uh, herstellen zu können. En da sind auch unseres Erachtens niederländische Mannschaften durchgeschädigt worden. Ja, er bevestigt dus inderdaad drie Nederlandse Clubs hebben uh, naar onze. Meningen door ons bewijsmateriaal bevestigd, eigenlijk schade opgelopen. omdat ze uh, wedstrijden gemanipuleerd zijn. En dan moet je dus denken inderdaad aan internationale competities. maar denk vooral ook aan oefenwedstrijden. Want het gaat vaak om wedstrijden waar weinig op het spel staat. omdat daar ook ja, weinig belangstelling voor is. Minister Schippers heeft uh, ook opdracht gegeven om uh, gevallen van matchfixing uit te zoeken. Volgende week presenteert het onderzoeksteam de uitkomsten van het onderzoek. Weet dat team van het onderzoek van uh, Justitie in Bochum? Twijfelt. Er is onderling ook contact geweest. Uh, uh, vertelde Bachman mij. Overigens, dat verbaast mij een beetje. Dat onderzoeksteam uh, heeft verder niet met Bachman of met het uh, Openbaar Ministerie in Boegem gesproken. Dat verbaast me, omdat Bogem echt bekend staat eigenlijk als het centrum van, van kennis als het gaat om manipulatie. Maar goed, dat is dus niet gebeurd volgende week inderdaad dat rapport. Wat we daarvan wel weten is dat de onderzoekers hebben gesproken of een enquête hebben gehouden... eigenlijk onder alle spelers van de Eredivisie, de Jupiler League. Ook oud-prof-voetballers hebben gevraagd naar ervaringen met uh, manipulatie. tot amateurs Ze komen niet met concrete gevallen. Maar, zo horen wij wel, het is een heel serieus rapport. En na dit rapport kun je ook niet meer zeggen... dat het probleem in Nederland niet meer serieus nemen. In Colombia zijn lading drugs onderschept die zat verstopt in limoenen. De vruchten waren uitgehold en gevuld met in totaal 1000 kilo cocaïne. Ze waren dichtgeplakt met doorzichtige tape. De 11.000 limoenen werden ontdekt in de haven van Cartagena... en zouden vanuit Colombia naar Antwerpen worden verscheept. De cocaïne had een straatwaarde van naar schatting 45 miljoen euro. De politie heeft vandaag opnieuw munitie aangetroffen... in een huis van een wapenverzamelaarster in Den Helder. Het gaat om een paar losse patronen. Ook is er een chemicaliënverpakking gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat de inhoud daarvan niet gevaarlijk was. De politie en de explosieve opruimingsdienst zoeken voor de derde dag op rij naar wapens en explosieven in de woning in Den Helder. De bewoonster zit vast. In Utrecht is vannacht een man op straat zwaar mishandeld door twee andere mannen. Het lijkt erop dat er geen enkele aanleiding was voor die mishandeling, zegt de politie. getuigen hebben zich uh, uh, over het uh, slachtoffer ontfermd. De uh, meneer was buiten kennis en had behoorlijk veel hoofdletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht en al daar opgenomen. Uh, de agenten die heel snel ter plaatse waren, hebben de verdacht nog zien lopen... En, en ook direct gearresteerd. Hoe het met het slachtoffer nu gaat, is nog onduidelijk. Sport. Bij de wereldkampioenschappen Judo en Rio de Janeiro... zijn er weer medaillekansen voor Nederland. Vandaag Henk Grol komt op de mat Matthijs Westraten. Hoe doet hij het op dit toernooi? Nou, Hij doet het ontzettend goed. Hij staat in de halve finale en dat is... Uh... Nou, niet echt een verrassing, maar toch wel heel erg knap. Hij heeft daarvoor drie potjes moeten judoën. respectievelijk tegen een Koreaan, een Tunesier en een Duitser. En met name die laatste was geen makkelijke opgave. Dat was tegen de Duitse Dimitri Peters. En daar had hij nog een appeltje mee te schillen. Want uh, daar verloor hij van op de Olympische Spelen van Londen. Daardoor uh, won daar uiteindelijk brons. Maar liep daardoor wel het goud mis. Dus dat appeltje had hij nog te schillen. Nou, die heeft hij geschild. Hij, uh, hij won van de Duitser. Wel op een hele lelijke manier met alleen maar straffen. Maar dat doet hij niet toe. Het gaat hier om het resultaat. En het resultaat is dat hij nu in de halve finale staat. Dat zal zijn vanaf 4 uur onze tijd. Dus dat betekent 9 uur Nederlandse tijd. En dat zal zijn tegen de Tsjech, Lucas Kerpalek. En ook daar heeft hij nog een appeltje mee te schillen. Want eerder dit jaar in april. verloor hij op het Europees kampioenschap de finale tegen deze Perpalek. Dus dat wordt een belangrijke wedstrijd. Ja, op een lelijke manier wint hij, zeg je. weet hij te overtuigen? Ja, dat weet hij toch. Ondanks dat we van hem gewend zijn dat, uh, dat hij spectaculair judoed. Hij is uh, echt van het gooien en strijdwerk zeg maar. Dat, dat zien we vandaag niet. Het zijn echt straffen, het zijn zakelijke overwinningen. Hij is hier echt uh, met een doel en hij wil winnen, hij wil resultaat. Hij is hier niet om mooi te judoen, hij is hier niet om het publiek te vermaken. Nee, hij wil gewoon nu die gouden plak. Dat, dat straalt, ja, dat merk je in alles. Ook Roy Meijer kwam in actie vandaag in de zwaarste klasse. Hoe deed hij het op zijn WK-debuut? Ja, nou ja, niet zo goed. Uh, het leek aanvankelijk een, een gunstige loting voor hem. Hij uh, moest uh, gaan judo tegen de Tunesië. Jabalach. Nou, dat is een jongen die je uh, ergens zo onderin uh, de ranglijsten uh, terugvindt. Dus dat leek niet ongunstig, maar uh, ja, dat leek het toch wel te zijn. Want uh, hij redde het niet. Het was ook een partij op straffen: twee straffen voor Meijer, één voor de Tunesië. Dus uh, het uh, debuut van Meijer was uh, snel voorbij, helaas trend. Dankjewel, Matthijs Westerraten. De Tsjech leopold Keunig heeft de achtste etappe in de Vuelta gewonnen. De ronde van spanje Keunig bleef Daniel Moreno net voor... in de beklimming naar Alto de Peñas Blancas. De Ier, Nicolas Roch, is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij nam de trui over van Vincenzo Nibali, die nu vierde staat. Bauke Mollema verloor ruim 2,5 minuut. Hij zakte naar de 25e plaats in het klassement. Laurens ten Dam is nu de beste Nederlander met een 17e plaats. Zeiler pieter Jan Posma heeft bij het wereldkampioenschap zeilen brons veroverd. Hij deed dat in de Olympische fin -klasse. In de afsluitende medalrace klom hij van de vierde naar de derde plaats. Postma won al twee keer eerder een WK-medaille. Hij won zilver in 2007 en in 2011. Er is verkeersinformatie bij de B Jolande van der Velde. Vanwege werkzaamheden is de A10 de ring oost richting Amersfoort... dit weekend dicht tussen Knopend Amstel en Knopend Waterhaasmeer. Daardoor loopt het verkeer vast op de A10 tussen Oud-Zuid en Knopend Amstel in twee kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Morgen worden de leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bijgepraat over Syrië door het Witte Huis. Op Rotterdam Airport is het vliegtuig geland met de VN-inspecteurs die onderzoek hebben gedaan in Syrië. En het Openbaar Ministerie die heeft drie topcriminelen jarenlang intensief afgeluisterd. Dat blijkt uit een strafdossier dat Nieuwsuur heeft ingezien. Dit was het uitgebreide NOS-journaal zo dadelijk op Radio 1 Pavlov van de NTR.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 In onze reeks zomergesprekken, vandaag de laatste aflevering. En mijn gast is half Zweeds, half Nederlands... en ze maakt voor kinderboeken schitterende, kleurrijke tekeningen... waarvoor ze al heel veel prijzen heeft gekregen. Gouden griffel, zilveren griffel, enzovoorts, enzovoorts. Ze zit nu 25 jaar in het vak. En nu is ze genomineerd voor de belangrijkste oeuvreprijs... voor kinderboekillustrators. De Hans-Christian Andersenprijs. Welkom, Marit Turnquist. Dank je. Je bent deze week teruggekomen van je huis... Dat ergens verstopt ligt in de Zweedse bossen. Wat, wat zien we als we bij jou uit het raam kijken? Uh, groen. Uh, heel soms een uil ja. in de boom. Er is een grote boom voor mijn huis. En dan kijk ik verder uit over een veldje en dan bos. En op dat veldje loopt in mij een kraanvogel rond. En soms komt er een eland tevoorschijn uit het bos. Dat is en, mijn... en je ziet geen andere huizen? Nee, nee, nee. nee, nee. nee geen... Ik ben het laatste huis van de weg. Ah, Oké. Okay. Dus daarna is er alleen maar bos en een, en een meer. En een achter. meer. Een zandweg. Ja, een zandweggetje met groen in het midden. Oh. Ik denk dat er in zeven weken tijd misschien dertig auto's zijn gekomen in totaal. En, en wat horen maar, we? Um, de kraanvogels. Ja? Hoor je wat? wat, wat maken die, die, die gillen. Een soort ja? hooggeluid, ochtends vroeg. En, Ik vind het zo'n mythisch, uh, mythische. Vogel. Wilde zwijnen hoorden we midden in de nacht gillen ook. Oh ja. Dat heb je nu ook, ja. maar, nee, maar je hoort natuurlijk niet veel naar nee. vogeltjes. Heel stil, heel stil. Ja. Uh, en wat betekent die plek voor je? Um, ja, veel tot bedaren komen. Uh, alsof mijn hersenen een beetje minder hard hoeven te draaien als dat ik voelt, daar ben. Dat voelt zo? ja. Ja, dat voelt wel zo. Ik, ik, ik ga er altijd heen met een soort van uh, ontploffend hoofd <laughs> en dan kom ik daar aan en dan kan heel langzaam kan de boel een beetje leeg gemaakt worden. Want, uh, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig om daar echt te zijn en dat het stil wordt in je rustig? Ja, ik ik weet niet precies. Het is al gelijk als je komt, dan ben je al bijna een soort van uh, verrast door. Oh, ik kan nu gewoon hier zitten en niks. Niemand maar... die je lastig valt. Ja, nou, er kunnen. Soms komen er ook wel andere mensen daar. Ik mm -hmm. bedoel, ik ben niet helemaal. Ik ben ook niet alleen altijd. Hè. Ik heb ook kinderen bij me en ja. een man soms. Maar ik, ik heb ook wel op dat soort plekken helemaal alleen gezeten. Nee, ik, ik, ik denk dat ik een week lang ben ik nog aan het draaitollen. Mm -hmm. En dan s'nachts uh, droom ik over mijn hele leven. En alle mensen die ik ooit heb ontmoet, die komen allemaal tegelijk uh, door mijn hoofd langs. Ja. En dan langzaam maar zeker begint het steeds gewoner te worden. En ik word heel blij als ik ga dromen over iets wat die dag is gebeurd... en wat heel onbelangrijk is. En niet al die drukte die je blijkbaar nog moet verwerken ja. die eerste week. Ja. Zoiets. Goed, over dat volle hoofd komen we straks nog te spreken. Ja. Um, en wat zien we als we bij jou naar binnen kijken? Wat zien we jou doen daar? Um, nou, zoals van de zomer heb ik eigenlijk de hele zomer gewerkt... Uh, terwijl andere mensen <laughs> vakantie hielden. Maar ik, uh, ik hou dan voor een deel ook vakantie. Maar in ieder geval, ik, ik zit dan s ochtends vroeg, echt vroeg uh, om een uur of zeven of zo... in mijn atelier. En als het koud is, maak ik een houtvuurtje daar. <laughs> ja, het is heel ludiek allemaal. En dan, uh, het is een boerderijtje, of niet? Ja, het is een oud boerderijtje. Okay. Maar het kan ook zijn dat ik uh, buiten gewoon... Ja, dat doe, wat doe je op een boerderijtje? En, en, uh, ja, maar ik heb geen koeien. Oké, okay. <laughs> nee. Maar je moet wel een tuin en de omgeving een Ja, beetje, ja. ja. En, en waaraan heb je gewerkt? Nou, ik heb gewerkt aan iets wat ik niet ga vertellen tijdens deze uitzending. Het grote geheim. En ik heb ook gewerkt aan een opdracht die ik in Zweden wilde inleveren in augustus. Okay. Om mijn hoofd weer leeg te maken voor datgene. Maar, maar waarom wil je er niet over vertellen? Wat, wat en gebeurt er nou, dan? dat is niet zo handig. Omdat je dan. Nou, sowieso praat ik eigenlijk nooit over waar ik mee bezig ben omdat dan, ja, als je daar eenmaal over begint te vertellen... dan, uh, ja, dan gaat er ook een soort spanning vanaf of zo. Dan, uh, uh, dan, dan ben je eigenlijk alweer, dan heb je eigenlijk al geen zin meer om, oh, om er even, nog mee door te gaan. Dan verdwijnt de noodzaak om het te ja, maken. Maar, ja, ik vertel echt helemaal nooit iets. Okay. Ook niet had... aan iemand anders of zo. Hoor. Ik bedoel, niet speciaal voor de radio, maar ook gewoon aan mijn man of zo. Die ziet ook helemaal niks. Die ziet pas iets als het in de winkel ligt. Werkelijk. Echt waar. Maar die, die ziet jou, die kan binnenkomen. En... Nee, in Nederland werk ik op de vierde verdieping. En dan ja. belt hij op als hij boven wil komen. En dan verstop ik alles heel snel. Ah, ja. En dan komt hij binnen. Ah. En nu is het wel zo dat, gek genoeg, er is één uitzondering. En dat is mijn kinderen. Die mogen soms wel iets zien. En wat maakt het verschil? Of je man het zou zien of je kinderen? Uh, mijn man die... Zegt zelf ook heel terecht. Dat als hij kijkt naar mijn tekening, dan trek ik daaruit al een conclusie over wat hij ervan vindt. Ook al zegt hij niet eens iets. En als mijn kinderen die. Ja, daar ben ik natuurlijk toch. Ik ben wel voor kinderen aan het werk. Dus ik, ik, ik ben dan toch ook wel. Ja, ik vind het eng hoor. Je maar. Hebt, je hebt twee dochters. Ja, ik heb ja. twee dochters. Ze zijn best groot al hoor, 12 en 16. Maar ja. toch, vooral die van twaalf, als die binnenkomt en ze zegt. Wauw. Dat... Nou, dat kan gebeuren soms. Ja. <laughs> Dan denk ik wel maar dat van... zou je man ook kunnen zeggen. Ja, maar dat is ik, ik oninteressant. Het. Als je... <laughs> vind je het ook interessant dat ik ze mooi vind? <laughs> ja, nou, natuurlijk. Nee, het is tekenen. heel fijn als mensen het mooi vinden. En natuurlijk is het ook fijn als mijn man het mooi vindt. Ja. Natuurlijk. Ja. Maar niet altijd tijdens het werkproces. En, en, en <laughs> ik blijf nog even bij je daar in Zweden. Als je daar bent... Je bent half Zweedse, hè? je hebt een Zweedse vader. Denk je ook in het Zweeds dan? Of, of je had het net ja. over dromen? Of, maar dat ik, wordt vind, wel nee, ik vind dat altijd zo stom. Dat ja. denken in een taal, ik, weet ik veel in welke taal ik denk. Ik, eh, en ook dromen in een ja, taal, dat wordt toch wel eens gezegd? Ja, dat vind ik altijd zo'n waanzin. Ik droom toch helemaal geen taal? Mm. Ik droom allemaal van die beelden die er langs wapperen de hele tijd. Maar ik, ik heb ook helemaal nooit het gevoel dat ik droom dat. Dat, dat ik dat... iets zeg of zo, maar ik droom meer... Ik zie van alles gebeuren. Dus misschien is dat het ook. Ja. Maar, maar ik ben natuurlijk wel heel tweetalig. Dat okay. is absoluut zo. Ja. Dan gaan we over de tekenen. Je zei, uh, uh, als mijn kinderen het zien en die zeggen... Wauw, dat is geweldig. Maar moet je zelf ook een beetje een kind zijn... om zulke tekeningen te maken? Ja, natuurlijk. Dat moet wel. Je moet wel... Maar hoe uh, kom kijk... je in die... In die... In dat kind zijn, zeg maar. Moet ja. je dat aanzetten in je of? Nee, ja. dat is niet iets wat je aanzet. Dat is iets wat er gewoon nog zit. En wat nooit is helemaal is dichtgegaan. Tenminste, bij mij voel ik dat wel zo. Mm -hmm. Ik kan ook wel een voorbeeld geven, bijvoorbeeld als ik door de stad loop... dan kan het zijn dat ik denk, hé, hey, een stoeprand, ik ga daarop balanceren. En dan denk ik, oh nee, dat kan helemaal niet, want ik ben bijna vijftig. Nou, dat is dus, daar ben ik natuurlijk slim genoeg voor... om te bedenken dat dat heel stom eruit ziet als ik dat ga doen. Maar het vertelt wel iets over, het, het is dus in feite... terwijl ik teken, kan ik ook echt zo voelen van, oh ja... en dan, en dan maak ik dat, want dat is leuk, of zo, of dat, dat is fijn, of... Dat kan, ja. maar het hangt er heel erg vanaf wat ik aan het maken ben. Hoe het werkt, hoe het gaat. Ja. Maar je begint dan een tekening. Weet je dan al ongeveer wat je graag gaat maken? Of is die hand bijna zelfstandig? En dat loopt ergens naartoe waar je zelf door verrast bent. Um, het gekke is dat eigenlijk elke tekening een heel ander verhaal is. Soms, soms kan het zijn dat je wel een plan hebt wat je wil maken. Uh -huh. Maar soms dan weet je het echt gewoon helemaal niet. En dan moet je bijna proberen je verstand helemaal weg te krijgen. En gewoon uh, iets... Ja, en hoe uh, doe je dat, uh, dat, dat verstand wegkrijgen? Ja, het, het dat, is, daar is het dat... natuurlijk geen methode voor eigenlijk. Ja. Maar ja, goed, je, je zit 25 jaar in dat vak. Ja, je weet maar, wel ongeveer wat je dan doet. Of ja, je probeert met... in een sfeer te komen. Soms misschien wel door muziek op te zetten. Bepaalde muziek die je in een stemming brengt. Mm -hmm. Of weg te staren. Of... Maar wat ik wel heel erg zoek in mijn tekeningen... en zelfs in de tekeningen die ik wel gepland heb... dat is toch in een soort onderlaag terechtkomen... waar ik het niet meer helemaal in de hand heb. Dat probeer ik wel. Ik, ik, vind het, ik, ik kan wel een plan maken... maar dat is iets wat ik in mijn hoofd heb... en wat ik op papier moet krijgen. Maar ik weet natuurlijk niet of ik dat überhaupt op papier kan krijgen... Dat is geen klakkeloze vertaling naar een nee, papier. Nee. Nee. Want hè, je moet allemaal keuzes maken onderweg. Um, en je ziet het ook niet zo scherp. Dus ik moet toch op de een of andere manier... niet te veel nadenken terwijl ik werk. Ja. Dat is je intuïtief. Heel, heel intuïtief op een bepaald ja. moment. En je hebt dus gezegd, ik, ik ben extreem langzaam. Ja. Wat in jou is langzaam? Nou, eigenlijk ben ik super snel. Ik heb een keer een fysiotherapeut gehad die zei: Ik heb nog nooit iemand zo snel zien bewegen. Maar. Nee, je, je, je bent ook een snel iemand om te zien. Ja, maar. Wat... En als ik denk. Dat ja, klinkt ook wel grappig. Maar. Ja, niet, niet, ja. niet uh, uh, snel in de betekenis van uh, een gladde jongen. Nee. Je bent trouwens een vrouw. Maar, nee, maar goed. Ja. Lenen, vlug. Uh, nee, maar wat is er langzaam? Dat is dat zoeken naar dat wat je echt wil zeggen. Dus hè, ja, ik moet bijna soms een voorbeeld nemen. Ja, doe dat. Want ik heb nou, ik heb nou net ik een, heb hier het laatste boek van je leg, ja, ik zie het hier toevallig liggen. Het laatste groter boek, dan groter dan een droom. Eh uh, nou, arts en de prachtige tekeningen van jou. Ja. Leg jij even uit waar het over gaat? Ja, het, het gaat over een jongen die opgroeit in een huis waar een zusje dood is gegaan voordat hij werd geboren. En zijn ouders die leven eigenlijk in het verdriet daarover. Ja. En hij ontmoet haar op een bepaald moment in de nacht tijdens een droom. Ja. Of misschien wel de werkelijkheid, dat weten we eigenlijk niet. En um, ik had natuurlijk een beeld in mijn hoofd toen ik dat uh, las, dat verhaal las. Maar toen ging ik nadenken, hoe ga ik dan die droom weergeven? Hoe ga, hoe ga uh -huh. ik dat... Hoe ga ik dat uitbeelden? En toen ging ik allemaal geforceerde dingen zitten verzinnen. Ja, het is in de nacht en er is een maan. En nou, het moet dus donker zijn. En uh, ik ging over bepaalde kleuren die ik dan misschien kon gebruiken. En ik kwam er niet uit. Ik kwam er echt niet uit. Ik maakte wel tekeningen, maar ze waren gewoon niet wat ik echt bedoelde. En toen op een bepaald moment, toen heb ik gedacht... Nou, toen was ik best wel een beetje wanhopig. Ja. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga nu alles wegleggen wat ik gemaakt heb. En ik ga nu alleen maar tekenen wat het het allereerste is wat ik voor me zie hierbij. En ik ga niet nadenken of het past in het boek... en of het past bij de leeftijd of wat dan ook. Doelgroepen, uh, hou maar op. En toen ben ik een hele serie gaan maken. En die waren, de ene was heel licht en de andere was heel paars. En, de andere was... en toen legde ik ze naast elkaar. En toen dacht ik, ja, zo droom ik eigenlijk zelf wel. Dat is wel dit, ja. die wisselingen van stemming. Dus, maar ja, daar doe je dus heel lang over. Ja. Want het je is, zit... Dus het is eigenlijk niet eens... Het, het tekenen zelf, het pure ambacht... het nee. is meer het, het zoeken naar de juiste vorm. Ja, nee, ik heb, deze week heb ik ook een tekening alweer zitten maken... maar die tekening die gaat mooi niet in het boek komen. Wat ik aan het <lacht> want dat is, die is niet wat ik bedoel. Nee. Maar ik weet alleen nog niet wat ik, hoe ik het dan wel moet doen. Maar ja. hoe weet je op een gegeven moment, dit is goed? Hier zeg je, ja, uh, dit lijkt wel op de manier van dromen zoals ik dat doe. He, in groter dan... een. Ja, ja ik, weet je, ik weet het niet... Ik weet niet wanneer... Maar het voelt het... gewoon zo. Ja, het, het klopt. voelt. Nou ja, in ieder geval... Eh, precies. Het voelt... Het, het klopt met wie ik ben of zo ja. misschien. Zoiets. En, en, en dat langzaam. Heb je dat alleen met dat werk? Of, of, of ook in het gewone leven zou je eigenlijk langzamer zijn? <laughs> nou ja... Uh, nou, ik weet je waar ik wel langzaam in ben? In lezen. En dat, dat merk ik wel vergeleken met de andere mensen die lezen achter elkaar maar dikke boeken. En ik, ik doe heel lang en ik zit er lang over na te denken. En, en dan ben ik ook helemaal in dat boek. En dan wil ik ook eigenlijk daarna niet gelijk een ander boek lezen. Dus daar ben ik ook wel. Maar verder ben ik eigenlijk juist supersnel en doe ik echt tien dingen tegelijk. En, en vandaar dat volle hoofd waarmee je in Zweden nou, dan aankomt. Nou. Ja, ja, ik heb veel te veel dingen die ik tegelijk wens te kunnen doen. Ja. Dat is een keuze dus, dat je dat wel echt wil. Nou ja, je, wordt, ja, je hebt een aantal eigenschappen. En die eigenschappen die maken dat er heel veel op je afkomt. En meer dan je lief is eigenlijk. Of meer dan je precies weet hoe je daarmee om moet gaan. Welke eigenschap bedoel je dan? Nou ja, bijvoorbeeld, er gaan altijd mensen met mij praten... Uh, als ik in de trein zit... of als ik, uh, zoals vandaag, ik zit even op mijn bankje voor het huis... gaat gewoon direct een hele vieze zwerver zitten. En die begint, nou ja, ik heb een half uur met hem zitten praten... en toen aan het einde wou hij me een zoen geven. Nou, toen zei ik van, nou, nu vind ik het wel goed. <laughs> maar ik denk wel van, ja, waarom gaat hij met mij praten? Ja, gewoon simpel omdat ik hem aankijk waarschijnlijk. Uh -huh. Maar dit is dus, die zwerver daar heb ik verder geen last van of zo... Maar, ik heb gewoon heel veel mensen die ja, om me heen een beetje. Uh, satellieten zweren. Uh, dus ja, en die ik ook in de. Ja, die vind ik ook fijn en dat wil ik ook in de gaten. Maar welke ook... eigenschap is het dan? Um, ja, um, ja, misschien een beetje verzorgend of zo. Ik weet niet, ik zeg maar wat. Um, of een beetje. Nou, in ieder geval kan ik niet makkelijk loslaten. Dus als ik weet dat iemand het bijvoorbeeld moeilijk heeft. dan dan wil ik diegene eigenlijk ook wel weer even bellen... om te horen of het nu wat beter gaat of zo. Maar dat kan, dat kan helemaal niet met ja. alle, alle mensen. Mm, en dat doe ik dus ook lang niet altijd. Ik bedoel, en dan voel ik me daar weer schuldig over, dat ik dat niet doe. Dus je kunt moeilijk nee zeggen. Nou, ik kan bijvoorbeeld tegen opdrachten heel makkelijk nee zeggen. Ja, zeg dat, gewoon... Maar dat is werk, dat kan ik me voorstellen. Ja. is iets anders natuurlijk dan mensen die gewoon een beroep op je doen... omdat ze familie of vriend of wie dan ook van jou ja. zijn. Nou, ik... Ja... Maar misschien is het ook dat het allemaal zo intens gaat of zo. Ik snap ook niet precies waar dat dan vandaan komt. Maar ik bedoel, dan, iedereen heeft gewoon een werkster. En dan heb ik een, een keer een werkster. En dan zit ze gelijk aan tafel te huilen. Omdat ze. Ik weet niet wat er allemaal heeft meegemaakt. En dan begint ze allemaal dingen te vertellen. Hm. Ja, dan denk ik van ja, waarom kan ik nou? En dan kan ze dan blijkt ze ook nog heel erg pijn aan de rug te hebben. Dan kan ze niet meer de trap schoonmaken. En dan blij, wordt ze zwanger. Dan moet ja. ik hem, weet je wel. En dan heb ik. Dat, en dan denk ik: van ja, hoe komt dat nou? Dat, maar ik ben nieuwsgierig, denk ik. En dat is eigenlijk. En je hebt een open blik. Ja, en, en ik bedoel, die zwerven van vanmiddag. Ja, het is puur mijn eigen nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Ik denk van: ik wil wel eens weten wat die man gaat zeggen. Ja. Hij zei dat dat bankje heel vies was. Ja. ja. Maar ja. En hoeverre vind je het eigenlijk vervelend? Dat mensen dan zo uh, om jou heen zwerven? Nou, het is natuurlijk ook heel fijn. Maar uh, het, als je niet. Ja, je moet je met een beetje geweld terugtrekken soms. En dat heb ik dan nu het afgelopen jaar een beetje gedaan. En dat uh, om, om gewoon te kunnen werken. Want je, kan, ja, je moet gewoon dan. Ja, het moet. Het moet uit je hoofd. Je kan niet de hele tijd maar denken van... oh, gaat het wel goed met de buurman? Dan gaat het wel goed met de... Hè, dat, dat, en de mensen ook nog in Zweden... en de 89-meneer daar die ziek is. Of, weet je wel, dat gaat gewoon niet. En, en, en daarom stel je ook van die duidelijke grenzen. Want op je website ja. kan je dan lezen... ik ben niet beschikbaar in die en die ja. maanden. Ja, dat doe ik daarom. En dan heb ik nog het gevoel dat ik overloop van uh, gewoon mijn kinderen en alles. Ja, maar en, nu gaat het mij even om uh, maar... dat je het zo ontzettend duidelijk markeert. Ja. Alsof, je, nou, weet je, alsof je jezelf moet beschermen, ja, lijkt het wel. Ja, ik, ik bouw nu een zo. muur, ja. want anders moet ik elke keer opnieuw ja. nee zeggen. Dat is ook zo. Ja. Ik, ik uh, ja... Ik, ik doe dat, eh, inderdaad, omdat ik, ik ben echt wel bang ervan. Nou, het heeft ook te maken met dat ik denk, als ik het dat heel duidelijk doe en duidelijk ook naar iedereen, dan is er ook niemand die denkt van, uh, oh, uh, alleen mij laat ze nu zitten of zo. Ja, dus het heeft met schuldgevoel ook te maken. Schuldgevoel is iets waar heel veel mensen onder lijden. Mm -hmm. en, en ik denk ik ook, ja. vaak, er tikt Heb je heel veel. daar een verklaring voor. Nou ja, omdat we vinden dat we een goed mens willen zijn. En we willen we, we, we willen, uh, ja, met aandacht leven of zo. En uh, betrokken zijn bij anderen. En, uh, tenminste, bij mij is dat, denk ik zo. En, en als ik dan markeer van jongens, ik ben ondergedoken. Ik zit in een hol. En niemand gaat mij zien. Nou ja, op het moment dat je dan je één keer je neus laat zien... dan is het eigenlijk al mis. Want dan... Dan zeggen mensen, zie je wel, zie je wel. En daarom moet je ook helemaal naar Zweden. Ja, dat is wel veel makkelijker. Als je daar gewoon gaat zitten op het laatste huis van de weg... dan is het een stuk eenvoudiger. Ja. En uh, ben je dan ook echt... Want je zei, ja, je mag geen uitzondering maken. Hè, die, die grenzen trekken. Maar je hebt een moeder... Trek je voor haar ook zulke grenzen? Nee, helemaal niet. Mijn moeder stuurt mij elke dag een mailtje. En ik stuur bijna elke dag een mailtje terug. Maar dat maakt geen inbreuk op, uh, okay. op mijn werk. Ja. Dat is een, een soort rustig begin van de dag. Hm. Maar, nee, maar ik maak natuurlijke uitzonderingen. Maar die ga ik ja, ja. <laughs> dan ik... nu niet vertellen. Het <laughs> lijkt me niet goed. Want dan gaan zij daar misbruik van maken. Ja. Um, je hebt muziek meegenomen... Ja. Uh, niet, niet dat het gesprek nu muziek nodig heeft... maar je zei, dat is nou echt muziek die de stilte van Zweden zo aardig uh, ja. illustreert. Laten we eens een heel klein stukje uh, luisteren. Leid het even in, die muziek. Ja, het is een, uh, het is een oude volks, volksmelodie uit Zweden op een hoorn gespeeld. Ja. En als ik het hoor, dan... ja. Dan voel, voel ik me wel alsof ik daar ergens of tussen de bergen of de bossen loop. En, en luister je er zelf vaak naar? Ja, ik, dit is wel iets waar ik graag naar heb geluisterd. Ook bij het maken van bepaalde boeken heb ik, heb ik er echt... echt... Nou, we, we gaan er even naar luisteren. Ja. Het horen, hè? Ja. Ja. ja. Stil. Ja, Stil het is, muziek. Het is de stille muziek. Ja. Je hoort de wijsheid van de, van de bossen in Zweden. Hè? Ja. De meer. Ja. Als ik dit hoor, dan kan ik wel heel veel van vormen zien: van dat lopen daar of die wijtjes. Komt de piano. Ja. Het is een vertolking, hoor, een vertolking van dit okay. oude stuk. Ja. Maar ik vind het heel mooi gedaan. Ja. Nou, prachtig dat we even een indruk krijgen van de stilte daar en de muziek die jij graag beluistert. U luistert naar Pavlov uh, en ik praat vanavond met uh, illustrator en schrijver Marit Turnquist, die. Uh, in maart gaat horen of ze een grote prijs krijgt. De Hans Christian Andersen prijs Oh, je kijkt daar een beetje misprijs aan bij. Waarom? Nou, ik, ben er, ik mag er niet mee bezig zijn. Okay. Van wie niet? Van mezelf. Maar het is een heel eervolle prijs. Ja, het is Anjuist. heel leuk. Het is heel leuk om daarvoor genomineerd of, te zijn. Hoeveel zijn er genomineerd? Nou, uit een, ja, iets van. 50 of zo uit de hele wereld misschien. dus best veel hoor nog. Ja. Of, of misschien wel minder. Misschien eigenlijk maar 35 of zo. Ja. Ik weet eigenlijk niet <laughs> hoeveel. Ja. Maar het is... Uh... En hoe, hoe, hoe lukt dat om er niet mee bezig te zijn? Nou, daar kan je natuurlijk niet de hele tijd maar mee bezig zijn... met dat soort dingen. Want uh, ja. uh, gewoon door gewoon te werken. <laughs> Jij werkt heel intuïtief. Het begrip is hier al een keer gevallen. Um, heb je die intuïtie ook in het dagelijks leven... Hoe? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik. Ja, het is een beetje abstract hè, als je dat zo zegt. Maar... Ja, want wat is intuïtie eigenlijk? Ja, het is natuurlijk toch een soort radar voor, voor wat er gaande is. Of wat er. Uh, ik heb wel dat ik. Uh, ja, ook, ook mensen heel sterk reageer. Wel. Van dat ik uh, dat ik voel van. Oh ja. Uh, uh, nou, laten we zeggen, disharmonie of zo. Voel of... Uh, of dat je um... denkt bij die zwerver die je uh, uh, sprak. Dat je denkt, daar ja. zit een verhaal. Ja, maar dat, dat is logisch op zich. Dat, maar ja. ik vind ook wel... Ik merk dan ook van... Uh, ja, bij zo'n soort situatie, dan zie je iemand die zo vies is dat je gewoon denkt: van ja, hier gaat echt helemaal niemand mee praten. Ja. Maar wat wil die man graag praten? En, ja, en dan, dat is meer, dat vind ik eigenlijk meer menselijk of zo. Dat is ja. nog niet eens intuïtie, denk ik. Maar ik voelde wel dat hij me absoluut geen kwaad zou kunnen. Ja. Dat is wel weer intuïtie. Maar, ik maar, ben je, wel, maar ja. je hebt ook een groot gevoel. Zij van Hier klopt iets niet. Hier is disharmonie. Ja, dat heb ik wel. En dat heb ik als kind heel erg gehad. Dat ik bijvoorbeeld, ik herinner me dat ik een oom op bezoek had met een vrouw. En ik vond die vrouw zo erg. Maar het klopte ook niet met die oom en die vrouw. En ik kreeg direct uitslag over mijn hele lijf van die vrouw. Ik was dus gewoon allergisch voor die vrouw. En dat heb ik meerdere malen in mijn leven teruggekregen. Jouw moeder? ook illustrator en schrijver. En niet Riet... illustrator hoor, ze kan echt niet tekenen. Oh, nee, maar wel schrijven goed <laughs> ja, schrijver. Ja, die heeft geschreven uh, over uh, haar ouders. Mm -hmm. Dat zijn dus jouw grote ouders. Ja. Die waren gescheiden, probeerden elkaar niet te ontmoeten op verjaardagen ja. en zo. Maar ja. toch kwamen ze elkaar een keer tegen. En dan schrijft ze dat jij, ja, had gezegd, ik had de indruk dat ze elkaar dood wilden maken. Ja, ik weet het ook nog. Ik was bang dat inderdaad mijn oma, mijn opa dood zou gaan maken. Wat zag ja. je? Ja, gewoon ik voelde de spanning die helemaal door de kamer kwam. En, uh, maar het kwam denk ik ook omdat het nooit eerder gebeurd was. En dan bouw je als kind dus blijkbaar een beeld op van... Mm -hmm. Ja, die mensen die, die mogen niet samen komen. Dat mag niet. Ja. En ja, kinderen kunnen natuurlijk toch... Ja, je kan dan ook echt op hol gaan in je hoofd. Dus ik denk dat ik, dat ik gewoon eigenlijk ook de conclusie had getrokken van... Dan gaat het mis. En ja. wat is dat? Dus uh, ja... Ja, ik, was, ik, ik voelde ook... Hè, mijn ouders zijn uiteindelijk gescheiden... maar ik had ook hele uh, vreemde uh, ja, in, intuïties... naar dingen die er tussen hun speelden. En, dat en die ik... bleken te kloppen? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja. je hebt het nu over je ouders? Ja, over mijn eigen ouders. Dus, ja. ik, ik geloof dat je al uit huis was hè, toen ze gingen scheiden. Ja, ja, maar dat gaat natuurlijk niet van de ene dag op de nee. andere. Ja. En dat heeft je dus ook niet verrast... vanwege die radar die je hebt voor Ja, dingen. het is gek genoeg... Verraste het me toen weer wel een beetje, want dat, ach, dingen gaan in golven. Maar, ja. maar uiteindelijk niet. Ja. Nee. Nee. Maar je, je, je, uh, je moet wel een hele goede intuïtie hebben, denk ik. Want ik heb ergens gelezen dat je de man met wie je bent, de vader van je kinderen... Die, dat je die na vier weken al ten huwelijk vroeg. Nou, ja. <laughs> je... ja. Vier weekends. Vier. <laughs> ja. ja, maar ja, als je maar genoeg mislukt... Uh, Liefdes hebt gehad, en je ziet opeens iemand die echt heel anders is, ja. dan denk je: die moet ik hebben. En komt het dan niet door die, uh, door die mislukkingen een enorm wantrouwen? Dat je... Nee, bij mij. Nou, hij leek dus echt totaal niet op wat ik voor mannen daarvoor had gehad. dus ik dacht Wat dan... waren dat dan voor mannen? Ja, je hoeft ja er niet dat mag ik. Nu, moet ik nu zeker. Nee, nee, zeggen. nee. Maar wat, wat maakte het dat dat dat. Nou, die waren allemaal meer zoals ik, iets labieler en, en uh, ingewikkelder. En. Um, en uh, mijn man die was, uh, ja, die was gewoon heel, heel anders. En veel meer, uh, ja, dat vind ik een beetje lastig om helemaal hem te gaan beschrijven hier. Maar nogal een, uh, een sterk, uh, sterke persoonlijkheid en okay. nogal met zijn voeten ook op de aarde. Die mij ook wel van wat van die idiote paniek dingen af kon helpen. En dat voelde je meteen. Deze man, deze man die, uh, nou, houdt er, mij op het spoor. Nee, maar er hoort wel iets bij. En dat was dat we heel erg. Ik zat in Zweden toen ik hem ontmoette. Dus ik ja? heb, we hebben heel veel brieven naar elkaar geschreven. En eigenlijk werden we verliefd. Of, nee, ik werd verliefd op zijn brieven. En daardoor wist ik het ook heel goed. En dat. Uh, ja. Dat waren dat natuurlijk... ook brieven om jou te verleiden? Nee, maar... nee, nee. het waren juist hele, van die brieven van, uh, uh, waarin hij gewoon allemaal dingen zat te vertellen. En ook heel, helemaal niet bang was om uh, dingen te zeggen die heel verschillend waren van hem en mij. Van, oh ja, jij bent, jij bent, Ik weet nog dat hij heel goed, een keer zei, jij bent iemand die, die lekker in de ketel roert tot er vieze damp boven komt. <lacht> en ik doe liever een dekseltje erop. <lacht> nou, toen dacht ik, oké. Okay. Misschien ook wel eens een goede oplossing. Ja, en je zei net over jezelf al: die paniek aanvallen, paniek waarvoor? Nou, ik heb, ik heb wel veel, uh, nou gek genoeg ook, paniek voor mijn werk. Ik heb nu dat ook nog. Ik bedoel, ik ben dan 25 jaar bezig, maar ja. ik heb van deze zomer weer toch wel weer wat nachten liggen stuiteren van de zenuwen over: ja, of het gaat lukken, zeg maar. Gewoon nee. of het gaat lukken of heeft het met de deadline te maken? Nou, ik hou dus eigenlijk helemaal niet van deadlines. Nee. Dat, dat is, uh, ik kan er eigenlijk niet tegen. Uh -huh. En als ik er dan wel een heb, en af en toe heb ik er natuurlijk ook een... Ja. Uh, dat kan bijna niet anders. Okay. En dan, uh... Maar ondanks die rust daar in Zweden... lig je dan toch nog weer te ja. panikeren. Ja. Ja. ja, dat is wel heel jammer. Maar ik moet dus nog minder deadlines. Ik, ik, hmm. ik kan mezelf niet vaak genoeg toespreken. Maar wat betekent het voor jou als het niet lukt? Ja, dan, dan wil ik het niet inleveren. Ja, ja, dat, snap ik, ja. dat snap ik. Maar <laughs> heb je dan het gevoel dat je, dat je gefaald hebt? Of, uh, of ga je twijfelen aan jezelf? Ja. ja, dan ga je twijfelen. Want ik heb ook. Kijk, ik weet niet of dat, of dat bij iedereen zo is. Maar ik, heb... ik ben van oorsprong eigenlijk altijd onzeker geweest over mijn tekenen ook. Mijn tekenleraar zei: je moet toelating doen op een academie. Ja. Uh, ik, ik dacht: oh. Nou, toen deed ik dat. Ja hoor, ik was aangenomen. Dus jij was verrast dat hij dacht... Ja, toen was ik verrast dat ik aangenomen was. Toen was ik helemaal verrast dat ik opeens zoveel opdrachten kreeg. En elke keer, ik heb vijf jaar lang op de academie gedacht... op een dag ontdekken ze dat het niet klopt. Dat ik hier per ongeluk zit. Dat ik per ongeluk ben aangenomen. En die onzekerheid, daar ben ik natuurlijk, ik ben niet helemaal gek. Dus na 25 jaar en al die boeken, denk je van nou ja, nou blijkbaar heb ik wel wat toevalstreffers gehad. Ja. Maar je bent nog geneigd om te denken: ja, dat, dat was toen. Dat kon ik toen, dat boek. Aha. Maar nu moet er weer iets nieuws komen. En dat, ja. Dat raak je nooit kwijt. Ik denk niet dat je het kwijt. Ik denk vrees dat ik het niet kwijtraak. Ik zeg wel eens tegen mijn uitgever: ja, statistisch gezien denk ik dat het goed <lacht> zal gaan. Maar niet echt van binnenuit of zo. Ja, ja eh, nog even over, over, over die, die paniek. Wat, wat zien we dan aan jou? Ja, je ligt dus stuiteren in je bed, maar dat gaat nooit letterlijk zo. Maar wat zien we nou, dan aan jou? Nou, bijna wel. <laughs> nou ja, ik kan niet slapen. Uh, en ik, uh, um, ik word heel... Uh, Heel erg zenuwachtig en een beetje neurotisch. Ik wil alles opruimen, opeens, terwijl ik ontzettende rommel heb. Mm -hmm. In mijn huis ook. Ja. En dan uh, zeg ik tegen iedereen dat ze spullen moeten opruimen. <laughs> Omdat ik zelf uh, zenuwachtig Dan wil je ben. controle over, de, over controle, de rest van je leven Heel veel controle wil ik hebben. Ja. Dan. En ook over mijn gezinsleden. En iedereen wordt een beetje gek ervan als ik dan... Uh, dan wil ik al hun. Dan wil ik eigenlijk. Mijn man zegt: weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen alvast gaan avondeten. En voor morgen alvast ontbijten. En voor morgen lunch. Dan hebben we Goeie klaar. Goede relativering. Nou ja, dat is een beetje de sfeer die er ja. dan overheen komt. Dat ik alles wil wegwerken. Okay. Je, je noemde ook van. Ja, hij is zo stabiel en ik was labiel. Wat bedoel je daarmee? Nee, maar ja, zei... sowieso is hij niet altijd stabiel. Dat, is een, nee, dat moet ik gelijk rechtzetten. Je... Maar het is wel zo. Um, ja, ik was. Ik was toen ik hem ontmoette... was ik minder stabiel dan nu. Hoe oud was je toen? Dertig. Uh, Hij is een stukje ouder dan ik. En uh, ik... Um, ik had bijvoorbeeld dat ik... Uh, ja, ik kon, ik kon me echt opsluiten soms. En ik kon ook een beetje... Ja, ik kon soms een beetje zonderling gedrag vertonen. Dat ik, dat ik echt gewoon een week helemaal niemand zag. En dat ik de deur niet opendeed bijvoorbeeld als iemand aanbelde. Omdat ik... Uh, ja, ja zo'n afkeer kreeg van uh, mensen zien... En, dan ging ik ochtends heel vroeg naar de winkel. Uh, en dan, nou ja, maar daar, ja, ik had wel een vorm van labiliteit uh, daarin. Ook wel huilerig en zo. Maar, maar dus niet echt, uh, niet echt rustig. Um, maar dat is grappig genoeg wel heel erg veranderd. Uh, dat ik... Uh, ja, die mensenschuwheid had ik wel in het begin nog. En ik heb het trouwens nu nog steeds wel hoor. Want hij zegt ook wel van... Soms zegt mijn man ook van... Ah, blijf je anders gewoon op zolder zitten, weet je. Het wordt beneden zo druk. En ik mocht nu uit Zweden mocht ik niet terugkomen al op zaterdagavond. Want dan was het Prinsengrachtconcert. Dat is bij ons om de hoek. Ja. Hij zei, dat moet je echt niet doen. Dat, uh, dat, dat gaat niet goed. Zo uit dat rustige Zweden meteen ja. in de massa. Nee, en daar heeft hij dan ook wel een beetje gelijk in. En ja. dan, uh, dan word ik echt... Uh, het is heel wonderlijk dat je dit zegt. Want jij maakt uh, totaal niet de indruk... dat jij bang bent voor mensen. Of nee, mensen nee. Schuw zou je maar bij jou. Maar ik ben niet... een beetje een spons, denk ik. Dus dat is denk ik ook het probleem. Ik, ik, ik heb dat wel eens dat beeld van... dat ik, ik zuig zoveel op... en. Ja, je hoort, hij hoort die term overprikkeld natuurlijk heel vaak. Maar dat is gewoon wat er gebeurt. Ja. Ik, ik, ik kan me niet afsluiten. Mijn man kan ze gewoon afsluiten. Die gaat gewoon de krant zitten lezen. En die merkt niet eens wat er gebeurt om hem heen. En ik kan dat dus niet. En dan, dan alles zie ik en alles hoor ik. En nou ja, dat gaat niet goed. Nee. En vandaar waar we het eerder over hadden. Dat jij van die enorme duidelijke markering aanbrengt. Ja. Tot hier en niet verder. Ja. Dat is echt om jezelf te beschermen. Ja. Ja, maar het is tegelijkertijd is dat een, een, een, een die houding die je beschrijft misschien wel een enorme voedingsboding voor je talent. Ja, uiteindelijk moet He, dat ik natuurlijk een Dat je dat, je, dat zijn. je zoveel opneemt en ja. registreert. Ja. ja, ik denk het ook. Ik ik denk het ook. Dus het, ik heb het ook weer nodig. Ja. ja. Uh, je verzamelt in een map opdrachten die je aangeboden worden, maar waar je niet op ingaat. <laughs> dat is ja. toch zo? Nou, dat, ja, dat ik heb zo'n... Hoeveel zijn dat er ongeveer, denk je? Nou, gewoon elke week één of zo. Ja? Of twee weken soms. Oh, Zomervakantie misschien dat wat stiller. Moeten <laughs> moet er wat zijn dan? <laughs> nou, ik schrijf, ik schrijf het op voor mezelf. Ja, het klinkt ontzettend arrogant zo, dat je dat... Maar het is meer dat ik het dat ik gewoon opschrijf... Ik wil wel weten waar ik nee tegen heb gezegd. Want dat vind ik ook interessant om dan later terug te zien van... Goh, oh, dat, dat, dat, dat vond ik dus toen niet de moeite waard om uh, me voor vrij te maken. Of... He, want je kan sommige mensen zeggen wel van, nou ik wacht wel tot je klaar bent met dit. Ja. Maar ja, dat wil ik dan ook weer niet. Want ik wil natuurlijk niet voor zes jaar vooruit al weten wat ik ga doen. Want dat is het ergste wat er is. Dat je dat al weet. Maar, maar goed, ja. dan heb je zo'n hele stapel van, van he, de, niet gedaan, niet gedaan, niet gedaan. Uh -huh. En dan kijk je ernaar en ontdek je daar dan iets in. Wat ontdek je? Nou, vaak wel dat het Um, uh, uh, vrijheid beperkende opdrachten zijn wel, hoor. Dat, nee, maar ja, en, en verhalen. Wat is een opdracht? Uh, nou, ja, dat je gewoon voelt dat je te veel in een keurslijf zou moeten om dat te doen. Dus, dat, er staan al aanwijzingen bij. Het moet zo Nou, en zo op... dat, dat heb ik niet zo vaak. Maar, maar gewoon ja, bepaalde soort uh, uh, schrijfsels... waarvan ik denk van ja, die. die uh, ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook dingen zoals schoolboeken en dat soort dingen waar, ja. waar ik. Maar dat is wel echt. Maar dat kan je toch nauwelijks verrassen dan? Want je weet wel dat je een vrijheidsdier bent en dat je. Nee, ja. dus er komt misschien niet zoveel verrassends uit, eigenlijk, kan je zeggen. Maar wat ik bijvoorbeeld interessant vind, dat is dat ik heel vaak gevraagd word voor klassiekers die al eerder geïllustreerd zijn door mensen ja. en ook best wel. Voor echt bekenden. Hè. Ze zijn al jaren aan het zeuren of ik nog meer voor Astrid Lindgren wil doen. Verhalen die nog niet. Toen je heel aanzien. jong was, ben je voor haar al begonnen. Hè, ja. Haar boeken. ja, ik ja. heb voor haar een aantal boeken geïllustreerd. En nou ja, dat willen ze dan heel graag. Maar ik, ik merk wel dat ik het, de verrassing, zoals bijvoorbeeld mijn laatste boek met Chef Aarts, waar ik nog nooit van had gehoord. Groter dan een droom. Ja, groter ja. dan een droom. Ja, ik, had, ik had nog nooit van hem gehoord. Dat had ik misschien wel kunnen hebben hoor, want hij schreef al voor volwassenen. Maar. Ik was zo verrast door de inhoud van dat verhaal. En ja. dat is hetgene wat ik, wat ik wel zoek en niet... Ja, dus ik, ik zie wel wat bekende namen, zeg maar, voorbij gaan. Uh, waarvan ik denk, oh, dat was misschien wel lucratief geweest <lacht> om dit te doen. Maar dat heb ik dan nee Heel... tegengezegd. Ja. Waarom, waarom is dat tekenen voor jou zo belangrijk? Hmm. Ja... Het is toch een soort van orde scheppen. Eh, in je hoofd. Dingen, dingen. Maar het is niet. Eh, ja, het is naar een laag in jezelf gaan. waar je. Ja, waar je alleen op die manier mee kan kennismaken. misschien of zo. Ik weet het niet. Ja, het is een heel moeilijke vraag, dit. Mm -hmm. Dat weet ik natuurlijk eigenlijk niet. Maar ik heb het mijn hele leven al gedaan. Maar ik vind schrijven ook fijn. Uh, maar tekenen is wel. Ja, als ik teken, dan, dan komt er iets wat, wat ik blijkbaar wel zelf maak... maar wat ik niet altijd uh, snap. Dus het is, een soort, het is een beetje, gek genoeg wat dat betreft... wel vergelijkbaar met dromen. Als je droomt, dan komt er ook een verhaal opeens naar je toe... wat jij blijkbaar hebt bedacht. Mm -hmm. Maar wat je niet snapt helemaal, waarom je dat hebt bedacht of zo. Maar zeg je hiermee, door tekenen leer ik mezelf een beetje kennen... Dingen waar ik anders nooit bij zou komen? Ja, ja dat is wel zo, voor een deel. Uh, en het, het is ook een soort prettig gevoel van uh, balans maken of zo in jezelf. Dat je het gevoel hebt van doordat je het eruit krijgt en dat weer ziet. Het is natuurlijk ook een spiegel van jezelf, dus dan mm -hmm. maak je iets en dan, en dan denk je: oh ja, dat, ja, die. Dat gevoel, ja. ja. En dan is het een soort georganiseerd een beetje <laughs> op zo'n papier. Uh -huh. En dan, uh, ja. Maar is het bij jou misschien ook niet zo... Ja. dat je um, een eigen wereld weet te creëren? Een wereld die misschien wel fijner is... dan de wereld waar je dagelijks in moet leven. Of die je op televisie ziet... Of ja, ik vind hier wel een groot verschil of je voor andere mensen illustreert of voor jezelf. Want Aha. als je voor andere mensen illustreert, dan ben je natuurlijk helemaal in hun verhaal aan het gaan. En dat, dat maak je weer eigen. Dat maak je tot een stuk van jezelf, alsof het eigenlijk je eigen verhaal is geworden. Maar als je je eigen verhaal maakt, dan, dan maak je inderdaad een wereld waar je heel prettig in kan zijn. Ja. En waar van alles in kan gaan gebeuren. En je weet eigenlijk niet eens precies wat en dat is, wel, uh, dat is wel zo. En ik denk ook dat mijn werelden... Nou, ze zijn niet altijd zo prettig, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat ik er altijd liever zou willen zijn... dan in de werkelijke e, Je wereld. bedoelt, die, die, die tekeningen die je dan maakt... dat kan ook wel heel uh, schrijnend zijn. Je hebt, ja. Waar is dat boek? Oh, dat ligt hier aan de linkerzijde van me. Dat heet Wat Niemand Had Verwacht. Dat gaat over een, een, een meisje dat in een kuil valt. Ja. En die wordt bijna ik zeg bijna, helemaal aan een lot overgelaten. Ja. Ja. Onprettige nou, gedachten. Dat is zeker niet een plek waarvan nee. je zegt... hier zou ik willen toeven. De, maar dit was toen ik kijk, dat want maakte... Kijk, hier zie ik ook dat je... Hè, hier zit ze zo eenzaam in die diepe mm. kamer. Zo heel ja. donker. Ja, dat is ook naar. Maar dat, dat boek, kijk, dan maak ik dat... en dan heb ik wel het gevoel van... ja, zo is het. En dan laat ik die tekening bij wijze van spreken aan mezelf zien. En dan denk ik zo, ga hier maar eens mee om. Met iemand die daar zit. En, oh, is, zo persoonlijk wordt het? Nou, een beetje. Ja. Nou ja, het is wel, dat is natuurlijk wel waarom ik dat boek ben gaan maken. Om mezelf toch ook te confronteren met hele dingen waar ik zelf last van heb. <laughs> En, uh, en, en dat is, noem dat dus. Nou, ik ben een van die massa die daarboven als een gek draaft. En uh, af en toe stort er iemand in een afgrond. En, en jij rent door. En wat, nou ja, soms misschien. En wat doe ik daarmee? Wat, hoe ga ik daar nou mee om? Ja. Nou, dan zijn we weer bij het, bij het schuldgevoel, schuldgevoel te ja. terechtgekomen. gekomen. Ja. Dus dat, uh, maar... Is dat wat je bedoelt? Uh, dat je zei, in mijn schrijven... En dit, dit is een boek met je eigen tekst. Uh, uh, probeer ik de onvrede in mijn leven of in de wereld ja, te ook, begrijpen, of? ja, en een beetje uit te zoeken ook, hè? een beetje in kaart te brengen en en zonder in dat verhaal daar daar zeg ik helemaal niet van, oh, ik ben die en, en ik zeg nu ik ben een van die rennende mensen, maar ik ben net zo goed ook wel iemand anders erin. Ja. Maar het is meer. Dat boek vertelt voor mij ook... het is niet zo eenvoudig. Het is best ingewikkeld. En het grappige is dat het een kinderboek het is. Het bedoel je het leven mee? Ja, het leven en het omgaan met al dit soort fenomenen... van mensen die in kuilen storten. Dat is allemaal niet zo simpel. En dat eh, weten we natuurlijk allemaal ook wel. Ja. Maar ja, dat uitzoeken in zo'n... al tekenend en schrijvend is wel, ja, dat is wel prettig. Dat ja. En, en heb je dat ook, uh, nou ja, het zit ook al een beetje in dit boek: hè? Dat, dat je in zo'n zo wereld leeft waarin het allemaal heel snel moet, terwijl je mm. soms echt op de rem wil staan. Nou, ik vind dat heel beangstigend. Ik, toen ik dat boek ging maken, vond ik dat ook heel beangstigend. Ik dacht: dit kan niet, dit kan gewoon niet zoals we bezig zijn. Dus het, er zit natuurlijk, sommige mensen vinden het misschien een klein beetje moralistisch, maar als ze het goed lezen, dan valt dat wel mee. Ja. Uh, want ik oordeel daar ook niet. Nee, over. Het namelijk... valt bij op. Er zit helemaal geen oordeel. Nee. Het is meer observeren. Ja, en uh, het is ook heel logisch dat we al die dingen heel belangrijk vinden... die we belangrijk vinden. Maar soms dan denk ik wel van... wacht even, nu moeten we echt wat dingen uit elkaar gaan halen. Wat, wat echt wezenlijk is en wat niet. Ja, we zien uh, op de binnenkant van het boek. Uh, Schutblad heet. Schutblad, het. ik zocht naar het woord. Daar zien we een, een krioelende massa. Ik He, heb allemaal ja. kleine figuurtjes getekend. En ergens, ik moet even mijn leesbril erbij pakken, uh, ja. houdt iemand een, een spandoek op en die zegt: stop. Oh, dat was ik vergeten. Oh ja, dat heb ik al gezegd. Daar. Ja. ja. Stop met het hollen. Dan ben jij een goede kijker. Nou ja. ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel... Maar ik bedoel vandaag ook. Ik zit dan midden in, in Amsterdam voor mijn huis... en ik ja. zie gewoon honderd mensen op gele fietsen langskomen. Die heb ik trouwens ook in dat boek getekend. Ja. ja, dan denk ik ook, waar zijn we mee bezig allemaal? En die fietsen of die, geel, die kleur geel? Dat, dat. Nee, die fietsen. En als het regent, allemaal geel regenkeepje. En dan gaan we... Ja. Dat dus heeft iets heel bizars, vind Maar ik jij aan. doet het ook. Je brengt je kinderen misschien wel eens naar school. En ja, je maar af... dit zijn toeristen die ah. allemaal als gekke okay. rondfietsen. Ja. Nog even waar we het in, in het begin over gehad hebben... over je behoefte aan afzonderen, te tekenen en schrijven. Is dat niet een geweldig alibi om je af te sluiten nou ja, voor de wereld? Ja, daar ben ik wel heel blij om, dat dat er is. Ja. Want het zou anders veel ingewikkelder zijn om dat te zeggen. Want sommige mensen die dat niet doen, die willen zich ook afzonderen. Ja. En dan word je een soort gek of zo. Die, uh, terwijl mensen respecteren het wel. Als ja. je... Want wat zou je anders moeten doen als je niet dit excuus had? Ik, moet Ik zou weg... dan waarschijnlijk boer zijn geworden of zo. Gewoon ergens in de natuur, gewoon op zo'n boerderij... waar je de hele lach in de grond staat te spitten. Dan is het ook niet zo druk. <lacht> Nee, dat, dat zou mij ook best heel veel harmonie hebben kunnen geven. hoor. Dus ja. dat, uh... Maar hoe dan ook, je terugtrekken uit de massa. Weg. Ja, dat moet wel. Goed. Anders krijg je het niet op papier. Ja. Maar het... Uh, is het al het, tijd? Het, het is tijd. Mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik wens je een fijne avond. Ik weet dat je een feestje hebt van de uitgeverij. Dus het zal toch wel eventjes... De doorheen, door even de doorbijten moet, als ik ja. dit begrijp. Nou, maar nogmaals, heel hartelijk dank. Je boeken ja. zijn uitgegeven bij Querido. Ik geloof ook nog bij andere boeken. Maar je hebt een eigen site, kunnen de mensen zo bij je zoeken. Luisteraars, eh, als je wilt reageren op dit gesprek... mail ons dan. pavlovradio@ntr.nl Of twitter ons. ntr. En als je de zomergesprekken, die acht die we hier hebben gehouden... nog eens wilt terugluisteren... ga dan naar www.pavlov.ntr.nl. En dan kunt u naar gesprekken luisteren met Arno Grunberg... René Gude, Antoinette Vliegen, Martine Sandifort en nog een aantal. U bent u natuurlijk gewend dat we gaan zeggen... graag tot volgende week. Maar volgende week wordt in dit uur van kwart over zes tot zeven... de NTR Radioprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor jonge programmamakers... waarvan u op zondagavond in Holland-Doc... hun uh, probeersels, hun inzendingen kunt beluisteren. Wij zijn er dus pas zaterdag 14 september meer. En dus zeg ik toch, heel graag tot dan, maar het duurt nog twee weken. Fijne avond. Dag. NTR. Informatie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 Dit is Radio 1.